De Hoorspelfabriek. Ogenblik. Wat is er? De opdracht volbracht. De zaak is rond. Welke zaak? Waar heb je het over, Engel? Ja, neemt u me niet kwalijk. Het allerbelangrijkste. Het testimonium. De stenen tafelen van Mozes. Ach, natuurlijk, de stenen tafelen. Lieve hemel, het is toch verschrikkelijk... hoe zelfs de meest wezenlijke dingen je kunnen ontschieten. Uh, misschien moest u zo langzamerhand eens wat meer delegeren, heer Gerubijn. Meer delegeren? Tja, dat is mooi. Je schijnt nog niet te weten wat ons boven het hoofd hangt. Waarom denk je dat dit project op stapel is gezet, destijds? Hoe lang ben je nu al met dit dossier bezig? Uh, ruim 70 jaar mensentijd. Daar heb je het al. Laat maar horen. Uh, waar zal ik beginnen? Dat weet je zelf het beste. Ik heb zelden zo'n gecompliceerd programma onder handen genomen. Maar u wilde per se dat de kwestie voor het eind van de millennium afgehandeld zou zijn? Nou ja, gezien de snelheid waarmee de technische vaardigheden daar beneden toenemen... moesten we ons ook wel haasten, zodat we nog iets konden uitrichten. Binnen afzienbare tijd is er van ons alleen nog een sterfhuisconstructie over... en zal de hele worden dichtgeklapt als een boek. In ieder geval beschikte ik over niet meer dan drie generaties... om uit te komen bij iemand die uw opdracht uit kon voeren. Het is wel haast onnodig te vermelden wat voor een genetisch gepruts ervoor nodig is... zodat zich de gewenste DNA-sequentie kan manifesteren. Ik moest dus overgrootouders, grootouders en ouders combineren. Mijn god, dat met die genetische essentie van eicellen en spermatozomen... heeft onze chef toch maar geniaal bedacht... Maar laat in je relaas de overgrootouders en de grootouders van onze hoofdpersoon... liever achterwege. Begin bij de ouders. Wanneer kwamen zij ter wereld? De vader in 1933. De moeder in 1946. Wanneer leerden zij elkaar kennen? In maart 1967. Vertel mij dan van dat moment af het hele verhaal. En gedetailleerd. Zodat ik goed geïnformeerd ben als ik er verslag van doe bij de chef... Voor een goed begrip is het beter om iets eerder te beginnen. Namelijk? Op maandag 13 februari 1967. Ik luister. Op deze dag, precies om middernacht... zorgde ik in Den Haag in het huis van Hendrikus Quist... de legendarische staatsminister van staat... wiens 75e verjaardag gevierd werd... voor kortsluiting. In de benedenkamers doofde de licht en de muziek zakte weg. Kort hey. Kom koma, heb jij die broodrooster weer gebruikt? Nee, nee, nee mevrouw. Een daar. Nee, Wat is er? Aan de Mama, het heeft uh, brand, leeft niks met broodroosters ja, nee, is... te maken. Hoor. Het is begonnen. Hoe bedoel je? Wat is begonnen? Nou, het, het werd eindelijk tijd uh, dat het eindelijk begon, maar uh, nu is het zover. Het einde der tijden. God reactionaire van deze en alle andere werelden, het is voor mij, jij zo in alle eeuwigheid. rijdt, adem. Onno, jij bent onverdraaglijk, zoals altijd. Hoeveelste rum cola is dat? In Amsterdam noemen ze dat een Cuba Libre. Eh, maar daar komen jullie in Den Haag ook nog wel achter. Ik breng in elk geval, jongens, een heldronk uit op de grote leider. Leven, Che Guevara. Leven de revolutie! Houd op met provoceren, Onno. Niemand vind je grappig. Nou, ze, ze zullen kort te maken, hoor, met jullie. En jullie ingeslapen en vet geworden. Nederland. Ach, wat. Jullie zijn Nederland. Zonder kwists zou Nederland trouwens helemaal niet bestaan. Wat een zegen zou dat zijn voor het mensdom. Oh, jij bent toevallig ook een kwist, hoor, Onno. Vergeet dat niet. Ik een kwist? Ik ben een bastaard en, uh, koe -koe Genoeg, Onno. We vieren hier wel je vaders verjaardag. Oh, oké. Okay. Oké, okay, nou, ik, uh, ik geloof dat ik wel beter naar huis kan gaan, hè. Adieu, allemaal. Oh, no, het is al laat. Er rijden nu vast geen treinen meer naar Amsterdam. Ik ga liften.